waarop ze boodschappen hadden geschreven. Ook in andere landen is de tsunami herdacht, onder meer in Thailand. Daar vielen zeven jaar geleden 5400 doden, onder wie 28 Nederlanders. In België zijn meer dan 2000 cafés dichtgegaan... sinds de invoering van het rookverbod, een half jaar geleden. 40 procent meer caféhouders gingen failliet dan in dezelfde periode vorig jaar. Het zijn vooral kleinere kroegen die hun inkomsten door het rookverbod zijn gedalen.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 Maatregelen moeten ervoor zorgen dat kleine cafés voor een faillissement worden behoed. In China is de dissident Chen Xi veroordeeld tot tien jaar cel. Hij kreeg zijn straf voor het ondermijnen van de staatsmacht. Chen schreef veel artikelen waarin hij de communistische partij bekritiseerde. Zijn teksten verspreidde hij via internet. Het is niet de eerste keer dat Chen is opgepakt voor zijn activisme. Hij was ook betrokken bij de protesten op het plein van de hemelse vrede in 1989. Hij zat daarna drie jaar in de cel. Verder zat Chen Xi tien jaar vast voor contrarevolutionaire activiteiten. Afgelopen vrijdag werd ook de activist Chen Wei veroordeeld. Hij kreeg negen jaar cel. Bij het Irakse ministerie van Binnenlandse Zaken in Bagdad zijn minstens zes doden gevallen bij een aanslag met een bomauto. Er zijn tientallen gewonden. De dader reed met een auto vol explosieven in op beveiligers... die voor het ministerie stonden. Van de agenten kwamen er vier om het leven. Donderdag vielen bij een serie aanslagen in Baghdad 70 doden. Irak lijkt sinds het vertrek van de Amerikanen in een spiraal van geweld terechtgekomen. De spanning tussen Sunnieten en Shiiten is hoog opgelopen. Sinds de Shiitische premier al-Maliki de arrestatie heeft bevolen van de Soenitische vicepremier al-Hashimi. Hashimi zou een doodsescader leiden. Hij is naar Koerdisch gebied gevlucht. Het weer bewolkt, de komende uren motregen. De temperatuur kan oplopen tot een graad of 11. Vanmiddag verdwijnt de motregen op de meeste plaatsen en breekt in de kustgebieden nog even de zon door. Morgen in het zuidoosten af en toe zon en dan wordt het 9 graden. Leaseplanbank geeft tijdelijk 0,5% extra rente. En u mag zeggen hoe lang u daarvan wilt profiteren. 1 jaar, 2 jaar, misschien wel vijf jaar lang? Beslis mee op leaseplanbank.nl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 is Radio 1. Het geluid van 2011. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Tristan van der Vlis. Die loopt de trap op, gaat zijn geweer doorladen. En we horen gewoon dat hij schietend het hele winkelcentrum overgaat. Een schietpartij in een winkelcentrum in Alfa aan de Rij. In Libië zijn drie Nederlandse militairen gevangen genomen door het leger van Gaddafi. Het is van het allergrootste belang dat de drie militairen gezond terugkomen naar ons land. Bruidsmeisjes zien we nu en we zien, ja, ja hoor, daar is ze. De Rolls Royce met Kate Middleton. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden. The leader of Al Dit is tot 5 uur het geluid van 2011. Paniek in het winkelcentrum. Veel rennende mensen. Ik zag mensen op de grond liggen. Ik zag de dader aankomen lopen. En ik zie hem al schietend met een grote mitrailleur uh, voorbijkomen. Een grote mitrailleur. Met een uh, machinegeweer. Die loopt de trap op, uh, gaat het geweer doorladen. En we horen gewoon dat hij schietend het hele winkelcentrum overgaat. En ja, sindsdien is het hier uh, compleet ruils, uh, zeg maar. Er wordt het al een schietpartij in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. Er zijn... Zes doden geteld, vier heel zwaar gewonden, vijf mensen die middelzwaar gewond zijn en tenminste twee lichtgewonden. Te verschrikkelijk voor woorden. Wij willen iedereen die daarbij betrokken is, heel, heel veel sterkte wensen. Verschrikkelijk voor woorden al dus, burgemeester Eenhoorn. Wellicht ook voor nogal wat oogtuigen die de afgelopen uren het allemaal hebben zien gebeuren. Angst jagen, was het. Ik kan me was voorstellen. Het was net oorlog. Ik heb de oorlog meegemaakt. Maar het is net of ik weer in de oorlog zat. Even na twaalf rende een blonde man door het winkelcentrum... die met een automatisch wapen vele minuten lang om zich heen schoot. Uiteindelijk schoot hij zich in een Albert Heijn met een ander vuurwapen door het hoofd.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 op je afkomen met een mitrailleur. Ik ging naar binnen, rolluik dicht, hè, zoveel mogelijk dicht. Toen die voor me liep, uh, moest ik ergens op gaan staan... zodat hij in, in, ja, in ieder geval niet naar binnen schoot. Hè, daar was ik bang voor, uiteraard. Uh, hij loopt mijn winkel voorbij, ik zie hem de huls... onder zijn mitrieur vandaan trekken, weggooien, een nieuwe erin doen. En als schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. We hebben met meer van dit soort incidenten gezien... dat personen met meer dan één vuurwapen te werk gingen. Waar we hier natuurlijk vragen over gaan hebben... in de komende dagen als Nederland... Was er hier misschien iets dat we hadden kunnen weten? Of het nu was aan signalen die vanuit deze meneer kwamen... via het internet, via het schrijven, via vrienden, via de werking? Een bijeenkomst begonnen als Twitter-initiatief... en overgenomen door de burgemeester en het kabinet. 9 april is een hele zwarte dag. Ondanks het feit dat er zoveel mensen ook hier op de Ridderhof zijn geweest. Het was een pikzwarte dag. Koude rillingen gaan je over je lijf als je bedenkt wat zij hebben gedaan om anderen te redden, anderen te helpen. Daar wil ik graag weer stilstaan en ik wil hen geweldig bedanken, deze helden van de Ridderhof. Jij hebt mij geschoten, maar ik kon net de snoep. Uitnemen en heeft hij door de raam geschoten, toen kon ik een man redden. Kon je nou in een wagentje nog een snoek. U kon hem snel manoeuvreren. Ja, dat is ook niet meer, Het is en, gebeurd. En, uh, nee, liep dus, en ik, ik kiep, liep. Even ik kiep, ja. Want er was een man in teruggeschoten. Ja. En daar ben ik bovenop gevallen expres. Ja. Want omdat hij kwam bij ons deed hij ah, die uh, nieuwe cassette erin. En, Species, en, mag en die, ja. die mag zijn. En de, daarom kon ik even. Uh, rust hebben, dat ik denk, nou, nou die man weg. Maar toen kwam er, een mevrouw de winkel uit en ik zeg, ga daar binnen. Ja. En, en toen schoot hij de dood. Want toen kon hij net op de pijn de Schrikkelijk. En, en, en dit zal u ook nog even uh, blij blijven. Oh ja, Ja, nou, heel veel sterkte. Tristan van der Vlis had geen wapenvergunning mogen krijgen. Dat werd vanochtend duidelijk op de persconferentie van Politie, Justitie... en de gemeente Alphen aan de Rijn. Van der Vlis had een wapenvergunning, maar omdat hij in 2006 opgenomen is geweest... in een psychiatrisch ziekenhuis, had die vergunning nooit verleend mogen worden door de politie. Het had absoluut niet mogen gebeuren. Tristan van der Vee is christelijk opgevoed. Hij was begonnen om een nieuwe Bijbel te schrijven, door hem zelf ook wel het tegenwoord genoemd. Deze nieuwe Bijbel is geschreven door iemand die wel in God geloofd heeft. Dit is puur persoonlijk en niet bedoeld om iemand van zijn of haar geloof te beroven. Later verandert dit in haat. Hij wordt zo boos op God dat hij hem wil straffen door anderen pijn te doen. Het was echt een beeld van een jongen die ernstig in de worgen was. Dat vanochtend werd gepresenteerd. En in die waanbeelden had uh, Tristan van der Vlis nog maar één uitweg. Dat hij zelf, en dat was om willekeurige mensen dood te schieten. En daarna zichzelf. Ja, hij heeft zichzelf in ieder geval uh, door zijn hoofd geschoten, schijnbaar. Hè? Ongelooflijk, ja. 8 uur lang de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het geluid van 2011 op Radio 1. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men.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 Motherland sells love to another man, it's too cold outside for angels to fly, the An angel will die, covered in white, closed eye and hope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 6 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Libië zijn drie Nederlandse militairen gevangen genomen door het leger van Gaddafi. Dat is vanochtend bekend geworden. Het gebeurde tijdens de evacuatie van een Nederlandse staatsburger. Afgelopen zondag is een poging gedaan... een Nederlandse staatsburger met spoed uit de omgeving van Sirte te evacueren. En daarvoor is de boordhelikopter van H.M. Tromp ingezet... En uh, de helikopter is aan de grond gehouden door een gewapende Libische eenheid. Waarom zijn de drie aangehouden, weet u dat? Uh, er was voor de operatie geen diplomatieke toestemming gevraagd. Uh, en verder kan ik daar niets over zeggen. De voornaamste zorg van het kabinet is nu gericht op het terughalen van de bemanning naar Nederland. Kijk, ik, laat ik er dit over zeggen. Uh, het is een ernstige situatie natuurlijk. En het is van het allergrootste belang dat de drie militairen gezond terugkomen uh, naar ons land. En dat betekent tegelijkertijd dat alles wat ik daarover zeg uh, zeer terughoudend moet zijn. Wie is het u ervan van deze actie? Uiteraard.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 We are going to uh, hand over the the, the Dutch uh, soldiers. Uh, we, we tell them don't come back again without our permission. This is Libya, not Netherlands. We are sending them back home. Uh, but we're still uh, keeping their helicopter, the armed helicopter. De militairen werden al op zondag 27 februari gevangen genomen. Pas een paar dagen later zond de libische staatstelevisie beelden uit van de drie. Volgens de laatste berichten worden de Nederlandse militairen met een Grieks vliegtuig opgehaald. Ze droegen dezelfde kleren als bij hun arrestatie twaalf dagen geleden. Met de landing vanochtend vroeg op een Grieks vliegveld waren de drie militairen eindelijk vrij en terug op Europese bodem. Morgen komen ze terug naar Nederland, na een dag bijkomen in Griekenland. De drie militairen die twaalf dagen vast zaten in Libië, ze zijn vrij. Uh, er zijn momenten geweest dat we geblinddoekt zijn geweest. Er zijn momenten geweest dat we uh, geboeid zijn geweest. Maar over het algemeen zijn we goed behandeld, uh, zoals ik al aangaf. Ja, het is uh, gewoon een periode van onzekerheid. Onzekerheid, dat je, je kan nauwelijks kan communiceren met Nederland. Je familie weet niet waar je waar die aan toe is. Je zelf weet ook niet waar je aan toe bent. Het kan... In een moment zijn ze aardig, maar dat kan zomaar omslaan. Ja, het is gewoon een periode van, van onzekerheid. We wisten totaal niet hoe lang het zou gaan duren. Het kon een dag, nou een dag voorbij zijn. Het kon het na het jaren duren. Misschien had een advies van de MIVD opgeleverd. Doe het niet bij klaarlichte dag. Doe het niet vlakbij een paleis van Gaddafi, waar misschien bewakers rondlopen. Dat zullen we nooit kunnen reconstrueren. Maar de minister heeft wat dat betreft wel wat uit te leggen. Er is foute informatie gegeven door de minister aan de Tweede Kamer... en dat geldt als een politieke doodzonde. Dus het is vooral belangrijk dat hij in dit debat sorry zegt... en beterschap belooft voor de toekomst. En als hij dat doet, dan loopt het waarschijnlijk met een sisser af. Ik wil daarom beginnen met um, mijn enorme spijt uit te spreken... voor datgene wat de bemanning van die helikopter is overkomen. En ik heb het, uh, het uh, vanaf het eerste moment dat de boodschap kwam... dat, zij, uh, dat het niet goed met ze ging... ...heb ik me dat persoonlijk zeer aangetrokken, omdat dat is een verantwoordelijkheid die je draagt op dat moment en die valt niet mee. De evacuatiemissie uit Zichten had niet op de wijze moeten worden uitgevoerd zoals op 27 februari 2011 heeft plaatsgevonden. Nee, voorzitter, kan ik kan niet van mijn rekening nemen. Dat is dat u mij vraagt om besluit in te zeggen, we hebben een besluit genomen. Dat ga ik niet doen. Echt niet. Spijt me. We hebben op die basis hebben we besloten om in de risicoafweging het risico van het sturen van die helikopter te nemen. Maar tegelijkertijd zeg ik wel dat uh, de informatie die naar de Kamer was, is gegaan. We hebben ons uiterste best gedaan, maar het feit dat u erop terug moet komen geeft kennelijk aan dat het beter had gemoeten. En daarvoor zeg ik spijtig blij. En was dit de juiste toon? Ja, dit was zeker de juiste toon. En Den Haag zegt men dan, ze gingen diep door het stof. Nou ja, en dan is er eigenlijk geen enkele reden meer om de heren weg te sturen. Heeft dat effecten? Rutte heeft natuurlijk die oppositie nodig als het gaat om het buitenland, om defensie. Uitbreiding van de militaire actie in Libië. U bent niet bang dat het kabinet hierdoor gehandicapt raakt? Omdat we tien minuten lang in het debat van zes uur het niet eens zijn, zou het kabinet gehandicapt raken. Maar dat ging om een heel fundamenteel punt, want u ging niet voor niks dwars liggen. Omdat ik ook mezelf in de spiegel wil aankijken en een vraag werd gesteld... ...en mij vind je niet dat je de besluit niet had moeten nemen. Zo heb ik dat geïnterpreteerd. Toen ik dat vroeg werd, dat ook niet ontkend. En dat vind ik niet. Dus daarom heb ik die positie gekozen om te zeggen... ...ja, die motie moet ik ontraden. Maar uh, de rest van de avond hebben wij met elkaar gezellige conclusies getrokken... ...en dat geeft veel vertrouwen voor uh, de toekomst.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 It's a start, it's a flow.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 die tot nu toe alles hadden moeten missen... omdat hun gezicht geblokkeerd wordt door dat grote monument... dat midden in het kerkschip staat. En nu zien ze dus het pasgetrouwde paar. Inmiddels zijn ook de andere leden van de koninklijke familie opgestaan. Prins Charles en Camilla. Prins Harry. Philippa Middleton, de zus van Kate Middleton. Prinses Catherine, moet ik nu zeggen, natuurlijk. En ze maken zich klaar voor de processie. The Royal Wedding. Het huwelijk van Prins William en Kate Middleton. Afgelopen uren is Westminster Abbey volgestroomd. Langs de route staat het vol met enthousiaste mensen. rijen dik. Het is een historische occasion en ik ben blij om hier te zijn. De meeste gasten zijn gearriveerd, 1900 stuks in totaal gaan we vandaag zien. Tien minuten geleden zagen we de prins Willem-Alexander en Maxima gevolgd door de koning en koningin van Noorwegen. Het begint bijna over 20 minuten of 22 minuten om precies te zijn zal Kate arriveren. En dan weten we uiteindelijk hoe ook de jurk eruit gaat zien. Onze andere correspondent in Londen, Hieke Jippes, is hier om commentaar te geven. Hieke, we zitten verlekkerd te kijken naar alle jurken, hoedjes en auto's die voorbij komen. Ja, en naar dat prachtige Londen, wat natuurlijk ondanks het feit dat het weer een beetje bedekt is... dit is onverslaanbaar. De mol met die prachtige bomen in het eerste groen, het rood-wit-blauw overal... de parken aan weerszijden... Al die mensen, dit is Londen op zijn best. Bruidsmeisjes zien we nu. En we zien, ja, ja hoor, daar is ze. De Rolls Royce met uh, Kate Middleton. Ja, we zien een beetje van de witte jurk. Ja. Ze heeft bloemen in de hand. En ze staat op het punt te vertrekken samen met haar vader, Michael Middleton. En ze kunnen nu elk moment vertrekken richting Westminster Abbey. En hij houdt de sleep vast. Die wordt nu voorzichtig in de auto gelegd. Pauline Tereoors, wat, wat valt je op aan wat je ziet aan de jurk? Uh, een prachtige veehals. Een jurk die is ingenoord in de taille. En uh, daarna heel breed uit waar ik met een aantal hele grote stoel plooien. Prachtig ook. Het uh, lijkt net alsof er een soort uh, kraagje omgeslagen is. Dus ingeweven in die kant is het niet echt. Dus dat is een beetje Um, ja, een hele, hele prachtige uh, jurk voor uh, het, het, toch het grootste koningshuis ter wereld. Kate Middleton loopt nu door de choir. Dat is waar.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 Hij staat nu met de rug als ik het goed zie, naar haar toegekeerd. Dus heeft haar nog steeds niet gezien. Oeh. Ook Prins Harry staat met de rug naar haar gekeerd. Het wordt een mooie Prince... verrassing zometeen. Dat wordt nu dus de verrassing. Hij is de enige die tot nu toe nog niet gezien heeft. We zullen ook met de schuin oog kijken. En terwijl Kate Middleton nu arriveert. En nu ziet Prins William zijn toekomstige vrouw in volle gooi. Hij lacht naar Kate Middleton. Smoest wat met haar? Hieke, jij zag eventjes wat hij net tegen haar zei. Ik zag dat hij het woord beautiful uitsprak. En de psalmen die zojuist gezongen werden, psalm 122, vers 1 tot 3... dat is nu afgelopen en de deken van Westminster neemt nu het woord. William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife... to live together according to God's law in the holiest state of matrimony... Catherine Elizabeth, wilt thou have this man to thy wedded husband... to live together according to God's law in the holiest state of matrimony? Okay. De bruid arriveerde om 12 uur als laatste bij de kerk. Ze werd begeleid naar het altaar door haar vader. Kate draagt een witte jurk met kant en een bescheiden sleep. De kerk is gevuld met zo'n 1900 gasten... onder hen zijn beroemdheden uit de sport, politiek en entertainment. Zojuist is het bruidspaar begonnen aan een rit in een open koets van de kerk naar Buckingham Palace. Langs de route staan honderdduizenden mensen. En nu komen ze buiten de klokkenluiden van Westminster Abbey. De klokken wie de komende vier uur non-stop zullen horen... om het nieuws bekend te maken dat prins William en prinses Catherine getrouwd zijn. She looks stunning, very elegant, beautiful, classic beauty. Prachtig, prachtig, klassieke schoonheid. And in Jerusalem, <laughs> building here, on England's dream, <laughs> planning bill. What for you to stay? It's uh, an English name called Jerusalem. Beautiful <laughs> yeah, service. I think it's wonderful. We've come from Canada to see it, so it's, it's great. True. Especially from Canada to be here. We wanted to stay for the wedding. <laughs> Echt maar uit Canada. Ze komen speciaal over. Ze zijn nu al een maand bij hun zoon die hier woont, maar dit wilden ze meemaken. En wapperen met die vlaggetjes. Alsof Engeland de wereldcup had gewonnen. Love people cheering, it's great. England will never win the World Cup, though. We can actually get this. Die wereldcup dat gaat niet lukken. Dan heb je tenminste iets anders om te vieren. U luistert naar het Radio 1 jaaroverzicht. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. A terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. Werelds meest gezochte terrorist Osama bin Laden is dood. Dat is zojuist bevestigd door de Amerikaanse president Obama. Volgens Obama is Bin Laden gedood door het Amerikaanse leger. Dat is gebeurd in Pakistan. Osama Bin Laden is in fact dead. Osama Bin Laden, the founder of Al-Qaeda. Osama Bin Laden is dead. Can it be, ladies and gentlemen? Could it be? Has been killed in an overseas raid. At He has been killed. We don't know the details of how that happened. But that is the dramatic announcement. Just think of what this means. Happy days! Happy days, everybody. Osama bin Laden is dead. I see by me, uh, overall, noch die menigte die buiten bij het witte huis staat met vlaggen, met spandoek. Ik zie mensen wat normaal gesproken helemaal niet mag in de bomen klimmen rondom het hekken van het witte huis. Millions of Americans wanted to hear those words, Bin Laden is dead. A lot of people never thought that we would see a celebration taking place down at Ground Zero. It's amazing. It's like tonight, there is no more Ground Zero. This is the World Trade Center, and tonight is our victory. It's a celebration. But we, are, we do have the celebration, Amen. and I would to say thank God we do have the celebration. bin Laden Pas in afgelopen augustus kregen ze eigenlijk de eerste indicatie dat hij op die locatie even buiten Islamabad dat hij zich daar zou bevinden And met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. Afgelopen week heeft hij het groene licht gegeven. And authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. En vanochtend vroeg today, at my direction, a small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. In dat huis is een vuurgevecht uitgebroken. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Premier Mark Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie op de dood van Osama Bin Laden? Ja, deze, deze verschrikkelijke man is nu gepakt. Uh, en het is buitengewoon goed nieuws dat dit gebeurd is. Fractievoorzitter van de SP, Emiel Roemer. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor heel veel mensen een, uh, als een soort opluchting overkomt. En het gevoel uh, geeft van, hij eindelijk hij is gevonden na al die jaren. Meneer Wilders, goedemorgen. Een hele goede morgen. Wat is uw uh, eerste reactie op dit nieuws? Een historisch moment. Een man die uh, ja, zoveel op zijn geweten heeft, die, uh, die is gevonden en die is gepakt. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Oeiril Rosenthal. Een ontzettend belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgehad. En uh, op deze manier wordt toch aangegeven dat uh, uiteindelijk de man zijn verdiende loon heeft gekregen. Minister Hans Hillen, minister van Defensie. Het is een, een symbolische zin waarschijnlijk een goed moment voor de wereld, maar de wereld is nog niet veiliger. Foto's van een dode Osama bin Laden worden niet vrijgegeven. Amerikaanse president Obama zei dat gisteren, toen het hem werd gevraagd door een nieuwszender CBS. Did you see the pictures? Yes. What was your reaction when you saw them? It was him. Why haven't you released them? It is for us to make sure that De foto waarop je het beste herkennen is, is heel erg bloederig. Een deel van zijn schedel is weggeslagen en dat soort foto's, yeah. ja, zou alleen maar zijn martelaarschappen. Vergroten. En daar hebben de Amerikanen absoluut geen zin in. Hij zegt dat hij niet wil dat de foto's gebruikt worden voor propagandadoeleinden om mensen op te rijden. Zo zijn wij niet, zegt Obama. Nu is duidelijk geworden dat de president zelf heeft mee zitten kijken met de operatie in Pakistan tegen ja. Bin Laden. Daar zijn foto's van trouwens, hè? dat kun je ook zien. Ja, dat is in de Situation Room van het Witte Huis. Daar kon je zien dat Obama, maar ook Hillary Clinton, vicepresident Biden... alles konden volgen. Een handje voor anderen die zagen dus real-time het nieuws binnenkomen vanuit Pakistan. Daar is inderdaad een foto van vrijgegeven van dat moment. En de codenaam die die commando's in Pakistan aan Bin Laden hadden gegeven was Geronimo. En het bericht waar iedereen op wachtte in die Situation Room was...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 Jaaroverzicht. Overleden in 2011. De grote kuip van het Feyenoordstadion was tot aan de rand gevuld... toen de voetbalelftallen van Nederland en België voor hun 89ste duel aantraden. Vele van de vaak briljante combinaties werden over de linkervleugel geleid... waar Moulijn, de debuterende rechtsbijk Wouters, bijna altijd te snel af was. 4 januari. Mr. Feyenoord... Koen Moulin, 73 jaar. En toen die hier ook kwam, toen moesten wij 75 centen betalen aan de lijn waar Koen Moulin was. En dan stond het altijd zwart voor het volk. En dan in de rust, dan holde je gauw naar de andere kant wat nog kon. En dan zijn hem weer aan de andere kant zien. De ster van het veld was zonder twijfel Koen Moulin. Die als een bliksemflits over het veld schoot. En nu eens hier, dan weer daar de Nederlandse aanval kracht gaf. Ja, Koen is natuurlijk een geliefd mens altijd geweest. Geliefd als voetballer, geliefd als mens in de jaren. Koen was uh, altijd vrolijk, was altijd ondeugend dat het voor iedereen een goed wordt. Ja, Koen was Koen. Koen was een goede jongen, een hele goede. Bedankt. Met nog een dikke 10 minuten te spelen vond Koen Moulijn het kennelijk wel. Voor iemand het besefte gaf hij keeper Weters het nakijken 1-0 voor Oranje. Maar ik wil wel zeggen dat we als Feyenoord supporters dankbaar terug kunnen zien ja. op de periode met Koen Moulijn. Zijn naam prijkt nog boven de deur van het winkeltje op de Zaanse schans. Het winkeltje is een eerbetoon aan de allereerste Albert Heijn. Toen nog een klein kruideniertje, gerund door zijn gelijknamige opa. 13 januari. Vader der kruideniers, Albert Heijn. 83 jaar. Het gaat wel veel met de Zaan. Dat is, ja, hij is hier gestart. En het is geworden wat het geworden is. Dus. Hij kwam uh, niet vaak meer in Nederland. Maar uh, zijn naam hoor je uh, iedere dag eigenlijk. Maar Albert Heijn is Albert Heijn. Over de wereld, dat horen we vanochtend opnieuw ook. Ik denk dat de Zaanse aard van mijn vader, vooral van, van, van mijn oom. en de nuchter Amsterdamse aard van mijn moeder gemaakt heeft dat we toch wel wilden werken ervoor. Een man die een echte kruidenier was. Die dat ook in zijn daden en zijn doen altijd weer duidelijk maakte naar iedereen toe. Ook wel een man die kritisch kon zijn.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 Dames en heren, dames en heren, ik heb een boodschap voor u. We hebben jarenlang in deze vuist alle mogelijke dieren ten gevoerd. U zult zich dat ongetwijfeld herinneren. Uh, het diertje dat sommigen van u nu reeds zien is dusdanig gevaarlijk. Dat het, het onderdeel wat nu gaat volgen zou alle mensen op de eerste rij hun benen kunnen kosten. A vous en er is één danseres is onwel geworden. Oh. Het is een heel gewaagd shot van onze regisseur Ardeman. Hij kijkt de danseres nu onder de rok. En nu begint dan de finale. Presto con molto animale. Het is natuurlijk zo: als iemand talent heeft. en hij krijgt de kans dat talent te tonen. voor een kijkerspubliek van 4, 5 en soms 6 miljoen. Adamo trad in 1964, lang geleden. Uh, voor het Voetlicht met zijn liedje Vouper met Themisje met al zijn broertjes en zusjes. En het werd een gigantische hit. Hetzelfde was het geval met Vera Lynn, met Mieke Telkamp, waarheen, waarvoor. Het eerste optreden van Marco Bakker, het eerste optreden van Christina Deutenkom. Het is allemaal in de vuist. Nu, lieve mensen, met deze mooie klanken neem ik voorgoed afscheid van muziek Mosaic na 37 jaar. Het valt me buitengewoon zwaar om afscheid te nemen van al mijn dierbare trouwe luisteraars. En dat doe ik dan met de muziek waar we zo vaak mee zijn begonnen op die zondagochtenden om 10 uur. Mooie close harmony met mijn naam en de titel van het programma erin, gecomponeerd door onze vriend Ferry Maat. Hilend muziek, muziek, zien, we zien, Away. I cross all seven different oceans together every perfect moment the brightest stars are far